Mubarak heeft vannacht in een toespraak gezegd dat hij de regering naar huis heeft gestuurd. Ook beloofde hij meer democratie. De betogers zijn niet tevreden met de toezeggingen van Mubarak. Op het Tahrirplein, waar de demonstratie wordt gehouden, krijgt de oproerpolitie steun van het leger. Er zijn berichten dat de politie heeft geschoten, mogelijk met rubberkogels. Mobiele telefoons werken weer in Cairo. Gisteren werd het telefoon- en internetverkeer afgesloten. Bij de massale demonstraties tegen Mubarak zijn de afgelopen dagen al tientallen doden gevallen. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken gaat de Iraanse ambassadeur ontbieden vanwege de Iraans-Nederlandse vrouw die is opgehangen. De minister wil van de ambassadeur weten of het bericht klopt. Het feit dat media in Iran over de ophanging van Sarah Bahrami berichten voorspelt volgens de minister weinig goeds. Hij benadrukte dat het om een Nederlandse vrouw gaat en dat hij gisteren nog heeft overlegd met de Iraanse autoriteiten en de ambassadeur. Die zei toen dat nog over de kwestie zou worden verder gepraat. Iraans-Nederlandse vrouw van 45 had de doodstraf gekregen voor drugsbezit. Ze was eind 2009 tijdens familiebezoek in Iran gearresteerd... en dat ze aanwezig zou zijn geweest bij een betoging tegen de regering. De orthopedische vereniging gaat onderzoek doen naar banden tussen orthopedische chirurgen en de medische industrie. Alle bijna 700 leden moeten duidelijk maken of ze een relatie hebben met een bedrijf. Aanleiding is een aflevering van het KRO-programma Reporter... Dat meldt vanavond dat 10 tot 20 orthopeden een geheim contract hebben met bedrijven die rug, knie en heupprothesen maken. De chirurgen zouden van de bedrijven onder meer reizen aangeboden krijgen als ze prothese zouden afnemen. De orthopedische vereniging zegt dat ze een eigen onderzoek is begonnen omdat de KRO niet met bewijzen wil komen. Het weer. Koud, temperaturen tussen min 3 in Zeeland en min 7 in het oosten en noordoosten. Vanmiddag zonnig dan temperaturen tot rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal.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 Uh, goedemorgen Zandvoort, zaterdag 29 januari vanuit Hotel Hoogland Waar de koffie weer lekker is en ik voor de Roosendaal de redactie En de gastvrouw is van vandaag Roy Haldeman doet techniek, naast mij zit Donderdag goedemorgen Hallo, goedemorgen Ben Zonneveld Roerig weekje geweest? Dacht het wel hè, ja? nou, voor ons zeker, we ja? hebben allebei onze taken gehad ja, we zijn uh, naar verschillende... Ja, uh, jij, jij op bent op, achter de herten aan. En jij was op het raadhuis. En ik was achter de politici aan. En dan gaan we straks allemaal bespreken. Want ja. om tien over tien komt Gerard Scholte de duinwachter vertellen wat er allemaal te doen is in de duinen. Uh, heel veel, want we gaan het ook over herten hebben en allerlei andere zaken die in de duinen afspelen. Om uh, 25 over tien komt Joker Bloemen. Die was aanwezig op beide bijeenkomsten in Unicum en in het nh Hotel in ja. zo'n liefhebster van de Duinen. Uh, zeer betrokken Zandvoortse. Zeer betrokken Zandvoortse. ze. ja. En uh, dan gaan we zo rond de klok van kwart voor tien uh, gaan we over naar de politiek. Ja, dat dan is een, stuk, hebben we... een stukje waar jij geweest bent. Ja, ja dan, uh, dan komt hier uh, Wilfred Taters, de wethouder voor toerisme en economie. Plus Floris Faber. Bestuurder van OPZ, ondernemersplatform Zandvoort, Zandvoort. Uh, en onze gastheer, uh, altijd voor Goedemorgen Zandvoort. Ja. Die komen vertellen over wat nou dat plan inhoudt. Delta-plan gaan we over Ik dacht dat het een delta-plan was om de massa buiten te houden, maar ik geloof dat dat hier niet zo is. Nee, je moet de massa laten komen naar Zandvoort. Ja, ja dat dachten we ook. Hè. Goed, vijf voor half twaalf. GroenLinks heeft een petitie aangeboden afgelopen donderdag in het nh Hotel Nina Versteeg, die van het Spandoek. En even vertellen wat er allemaal aan de hand is. Ja, en ze komt waarschijnlijk tips geven om misschien hertenpolitie op te leiden. Nou, we gaan dat weer krijgen in Nederland. Misschien is het wat vergeten. Misschien wordt het de missie wel, weet jij veel. En als laatste onderwerp, nieuw unicum. Joop van der Meer komt van alles vertellen. Het gaat over uh, leren en werken. Er is een, uh, een unicum tulp gedoopt. Yeah. Dus ja. er is van alles ja. te vertellen over ja, een unicum. Over veertigjarig de de de bestaan. Ja en, en op en de ja, en de opleiding natuurlijk. Maar uh, eerst uh, gaan we nog even muziekje Muziek. draaien. Met een ode aan Gerard Scholte die allemaal beestjes ziet. <laughs> Weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Om me heen. Oh, ik weet wel dat ik nou mezelf neem. Ja, nou, want nou, er zijn nou, geen beestjes. Nou, maar nou, ik nou, zie beestjes. Nou, om me heen. Yes. En ze lopen steeds door elkaar. Beestjes, beestjes. Hele legers lopen daar over te grond. Yes. Kijk ze rukken op langs het plafond. Yes. En de kamer draait maar in het rond. Oh, weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Nou, nou. Allemaal beestjes. nou, nou. So farbicious on my head. Ik ja, ja. allemaal beestjes, ja, ja, ja. zo beestjes om me heen. Ze komen zelfs als ze komen heen Daar zijn we weer met uh, nieuwe boekjes. Struinen in de Duinen. Ja. Dan voor jou ook een. Dank don, je wel. Ik ben natuurlijk ook een liefhebber van het uh, Duingebied. Ja, absoluut. Uh, we worden helemaal uh, voorzien van allerlei cadeautjes. Kadoïsche... Maar eerst een dienstmededeling. Hey. Ja, even een dienstmededeling. Uh, uh, je zult een klein beetje ruis horen uh, tijdens de uitzending. Dat is uh, te danken aan de antenne die iets wat verkeerd staat. Er wordt keihard aan gewerkt. En wij hopen dat het. Uh, ja. Het ligt uh, niet aan wordt... uw toestel in nee, ieder geval. Nee, nee, het ligt niet aan het toestel. Ja. Wij hopen dat het vandaag of vanmiddag verholpen is. Dus... Excuus voor het ongemak, het ligt niet aan ons, maar aan de antenne. Gerard, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat een spectaculair begin hè, met zo'n plaat. Jezus. Allemaal beestjes. Ja, Ik hoop dat vanmiddag ook te gaan zien. Dan, uh, en het wat speciaal lekker... voor jou. Ja, ja, nee. vanmiddag ga ik weer lekker buffelen door de duinen met een groep mensen. Dat is de excursie van vanmiddag. En daar hoop ik ook een heleboel beestjes te zien. Dus uh, geluidsman, uh, dankjewel voor deze mededeling. Het was uh, heel goed. Wat voor excursie is er vanmiddag? Ja, dat is, nou, dat is, een, beetje, dat is een beetje afzien hoor, voor de mensen. Het is lekker fris weer. Afzien? Hè? Ja, het is afzien voor de mensen. Het is fris weer en het is buffelen met de boswachter. Dus het woord zegt het al een beetje. We starten bij de ingang Zandvoortse Laan om een uur of, een uur of twee hè, is het. Ja, twee uur starten we. En dan uh, gaan we met een groepje. En er zijn nog enkele plekken uh, vrij, want er is een groep die heeft ze teruggetrokken. Die schrok oh. een beetje van uh, wat er gaat gebeuren. Ja, dan gaat de, de boswachter die, die neemt ze mee naar alle hoogte, hoogste duinen in het gebied. En dat zijn er uh, vijf stuks aan deze kant, zeg maar. Dus we beginnen bij de Stokmanberg. Nou, de Stokmanberg is ook al heel populair tegenwoordig. Ja. Want daar vandaan start het uh, ecoduct. Ja. Oh, ja. Als het goed is volgend jaar, uh, als ze met de bouw beginnen. En dan gaan we naar de Tonnenblink. Ook een hele hoge puist. Van Tonnenberg, vijf... hè? De, ja, Tonneberg. ja. Daar, daar gingen wij vroeger met de slee altijd af. Precies, ja ja. Ja, ja. ja, Tonnenblink, hè, is, is, is eigenlijk... we noemen het Tonneberg. Tonnenberg. Ja, Tonnenberg. Ja. Nou, de Rozenberg, dat is de hoogste berg gelijk. 37 meter hoog. En dan gaan we zo... Via de Appelenberg naar de Pollenberg En dan komen we, dalen we af Uiteindelijk bij het uh, museumduin Ja, waar in de oorlog die schatten hebben gelegen Dus dat wordt uh, <laughs> een spectaculaire wandeling Ja, het is, het is een beetje afzien daar. Hoe, lang, uh, hoe lang ga je daarover doen? We gaan drie uur uh, wandelen. Bukvallen. Ja, aan ja, oh, ja. wel echt door die duin heen En ja. daarom hoop ik inderdaad die beestjes te zien Ik vertel wat over uh, cultuur, historische Gebeurtenissen op, Van elke duin is er wat te vertellen En ja, ga in natuurlijk op de vragen wij hebben, wij hebben elkaar uh, donderdag ook gezien in het Enhout. Want toen had je over een berg waar je allemaal uh, flesje neven vond. Ja, oh ja, de Ome Janneberg. De Janneberg. je dat nog eens vertellen? Ja, dat is, dat is een hele bijzondere voorganger van me geweest. Zeg. Die, uh, ja, toen waren het nog meer jachtopzichters eigenlijk. Hè? Want toen waren ze in dien van, uh, van ja. de jachtopzichter. Nu zijn we in dien van Vatenet, ja. hè? de boswachters. En uh, Die hadden allemaal hun eigen gebiedje. Hè? Dan moesten ze het, het, het, het, het wild spotten. Wat zit er voor wild? Hoeveel ja. wild zit er? Ja. Daar hadden ze allemaal van die uh, uitkijkenhutjes bovenop een uh, berg. Net als de tonne Blink. Ja. Dat, die was, was ook een jachthutje in de vorm van een ton. Nou, ja. op de ome Jannenberg stond dus ook een jachthut. En die, uh, die was van ome Jan. Want die, die dat was de jachthut in dat, dat gebied. ja Maar ome Jan, die lustte nogal een slokje. Hij kwam ook soms uren niet uit, uit die hut vandaan. <lacht> <lacht> <lacht> en, dan, en dan, maar ja. Eigenlijk, ja, je rook het wel, maar je zag eigenlijk nooit een vlees of eigenlijk helemaal niks. Toen later, op een gegeven moment, ja, dan was hij al uh, lang uit dienst. En uh, hij heeft goed, en uh, verder is hij altijd goed gefunctioneerd hoor, hij... Uh, en uh, het feest gehad en dus zo allemaal. Op een gegeven moment gingen ze ja. hun <laughs> hut afbreken. Wat, ik, wat is dat? Zeg, kwamen er honderden van die, van die uh, Geneverflessen. <laughs> <die hut>. ja, <laughs> ja, leeg hoor. Dat je niet denkt. Ja, ja, <laughs> dat kan ik me wel voorstellen ja. dat ze leeg waren. Maar het was zo mooi. Af en toe rolde er wel eens een ene Dus als we daar nog wel eens struinen. <laughs> Soms vind je nog wel eens ja. zo'n zo oude Geneverflessen. Hallo, mijn joh. <laughs> ja. Oh, ja, mooi. Zo heeft uh, inderdaad elke berg heeft zo zijn, uh, ja. zijn verhaal. Er is dus nog plaats. Ja, is Waar er, is, ja. is het uh, aanmelden? Bij de ingang Zandvoortselaan. Hoe laat? Om twee uur. Vertrek je? Ja, twee uur vertrek ik. En dan uh, nou, slaan we gelijk... Uh, hoeveel, uh, hoeveel mensen mogen er mee? Er kunnen er twintig mensen mee. Okay. Dus we hebben er nou uh, iets van uh, 13, veertien mensen. En, uh, ja, dat, Nog een paar je. mee? Ja, dat ja, kan. Ja. En, en jij had het net over uh, allemaal beestjes gaan kijken. Wat, wat hoop je deze tijd van het jaar met deze kou te zien? Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar Ik durf het bijna niet te zeggen. Ja. Dan zou je een dam hertegen tegenkomen Ik weet het niet hoor. Nee, maar uh, nou, dat, dat in ieder geval. En natuurlijk, uh, ja, reën hoop ik te zien. Hè? Ja. Want, ja, ja, dat die... was een vraag die ik had, Gerard. En, en verder gaan we, deze ochtend hebben we twee onderwerpen met de herten. Dus we, we hoeven we we daar nu niet echt bij nee, stil uh, te staan. Uh, nou, dus, maar ik mm. heb altijd gedacht dat de populatie, we hebben het nu over 1100, ongeveer 1100 damherten, yeah. uh, in totaal van hertachtige groter is boven de 2000. Je hebt toch ook nog reeën en edelherten. Ja, ja, edelherten zitten niet hier, hè? zitten alleen nee. op de hoge veluwe. Okay. Die, die kunnen eigenlijk. Er is geen ecolint hier naartoe, hè. Ik bedoel, er is nee. er is alleen maar grote snelwegen. Er zijn een paar grote rivieren. Dus die edelherten die die zitten hier niet. Dat is het midden van het land. Reeën, nou dat hebben we de laatste dagen ook allemaal gehoord. En je kent het ook iedereen ja. die uh, een fanatieke duinwandelaar is en. Ja, die, weten, die hebben het wel gezien. Die reënstand gaat enorm achteruit. Er is, uh, bij de laatste telling zijn er 50 reën nog geteld. Nou, nou, als okay, dus... Een jaar of 4, 5 geleden waren dat er 300, uh, 400. Dus dat, uh, die reën ja, hebben al... gewoon enorm te lijden onder die vele, vele damherten. Maar daar komt dat... mijn idee vandaan. Van ja. een aantal jaar geleden ja. was het nog even 2000. Stonden bij ja, er wordt nu, alles bij elkaar. Er wordt nu driftig uh, gediscussieerd over wel, niet, eruit. En hoe je ze dan eruit haalt. Uh, of... of uh, afwerkt uit die duinen, dat, dat zal dan later besloten worden. Hoort dat zo? Horen er meer herten te zijn als rijden, hoort het andersom te zijn? Nee, het, hoort, het, het is een regengebied als een gehoord, ja De eerste herten die waren hier in de jaren 60. Dat is, er is ook wel over geschreven, jaren 60, 70 zijn de eerste herten gezien. Mm. Ah, er, er zijn misschien altijd wel een paar. Uh, Herten geweest, maar die, die konden zich zo goed schuilhouden. houden. Die, die zag je dan niet. Maar uh, de, de jaren zeventig ja, waren de eerste herten. Ja, hoe ze er komen. Hoe, hoe ze zijn gekomen. Of ze over het hek zijn gezet door de, door de hertenkampjes in de buurt. Als daar ja, te veel uh, hertenkalven ja, dat waren. Dat zou wel kunnen. Ja. Hup, hup. Ik, dat moet wel, want het is geen hertengebied oorspronkelijk. Nee. Het is een reeëngebied. Maar reeën... Dat is het gelukkig voor de reeën. Bij ons gaat het dan heel slecht met de reeën. Maar in de totaliteit van Nederland gaat het goed. Er zijn meer, er zijn meer dan 100.000 reeën in heel Nederland. Oh, ja. he, die, maar die zijn veel kleiner, uh, schuwer. Dus die, die kan veel eerder van, van, van, van natuurgebied naar natuurgebied trekken. Zeg maar. ja. die zitten op, op de landerijen zitten ze ook in de, in de, in de ja. kop van Noord-Holland bijvoorbeeld. En, uh, ja, dat hebben damherten niet. He. Die zitten waar in bepaalde plekken. En uh, ja, veel groter, veel eerder gezien, niet schuw. Dus, dus, ja. dus. bij ons gaat het slecht met de reeën, maar in totaliteit in Nederland uh, blijft dat toch stabiel. Wat, wat zou je zelf graag zien? Nou, de ree hoort er gewoon. Dus zou je toch uh, de herten uh, op wat voor manier dan ook uh, het aantal kleiner moeten maken? Uh, ja, ja. Ja, dat, dat, dat, dat weet ik dus al niet. Ik bedoel, nou, anders je krijg je geen evenwicht. Nee, uh, die, die, hekken, het, nee. die, die duwen die reden gewoon weg natuurlijk ja, straks. Ja, als een gegeven moment. Uh, als het, ja, zoals nu, dat zie je duidelijk. Het aantal wat er nu ja. al is. En die vre, vreten dan in de winter ook het regen. Daar gaat het eigenlijk om. Hè. Het gaat, ze kunnen heel goed met elkaar leven. Maar als je bijvoorbeeld. Uh, uh, Mijn al, vorige chef zei het al. Als je een taart hebt. Weet je wel, dan vreten. Uh, een ree, die vreet bijvoorbeeld één part van de taart. Maar de dam eet, eet dat hele taart op. Dus ook dat kleine stukje wat de ree ook eet. Dat is het eigenlijk. En hij is groter, sterker, meer in aantal. Dus de knopjes, de... Groene twijgjes en de bepaalde soort kruiden die die reeën eten. ja, die zijn dan al uh, weggepleten ja. door, die, door die damherten. Ja, uh, we gaan er straks nog uitgebreid over hebben. Nee, ja, ja. Uh, maar andere beestjes. andere beestjes. Ja, andere beestjes. Ja, nou. We, we hopen voor zelf wintergasten te zien. Hè? Het is lekker, ja. lekker koud dan nou weer. En uh, er zitten nog steeds veel uh, wilde zwanen, zaagbekken. brilduikertjes. Uh, allemaal van die uh, winter. Ja, we hebben zelf water. Hè? Ik heb daarom die flesjes water eens meegenomen. Ik denk, ja, water net daar. Is het allemaal mee begonnen vanzelf. Hè? We zijn één uh, groot uh, watergebied. Met een prachtig stukje natuur eromheen. Maar al die geulen. Al die knalen waar we ja. langskomen. Ja, daar hopen we in die, die wintergasten te zien. Konijnen natuurlijk. Die kom je wel tegen. Misschien een enkele vos. Nou ja, je moet al heel veel geluk hebben. Wil je, wil je een boomart er tegenkomen Of een bunzing. Ze zitten er wel. Maar uh, ja, dat moet je geluk hebben. Nou, de vleermuizen. We komen wel langs de bunkers. Maar die zitten er natuurlijk in. Het is de winterslaap. Dus nou. Dat soort dieren hoop ik allemaal tegen te komen. Ja. Ik, heb nog, even, ik ben nog even terug naar, uh, naar die herten, uh, niet naar die herten, maar naar, naar de fors. Er wordt natuurlijk driftig gediscussieerd in, uh, in Zandvoort over het hoe en wel en waar ze lopen. Ze lopen door het hele dorp Een aantal jaar geleden deden de vossen dat. Ja. En die zie je niet meer. Minder hè? Ja. ja. Niet meer uh, in het dorp. Nee, nee ik, ik weet wel, er waren een paar voorplekken hier aan de, aan de rand van Zandvoort. Hè, de, door, door mensen die dachten, nou... We, we ja, maar die... dat doen ze nu met de het ook. Maar echt, de vossen die uh, in, in de vuilnisbakken zaten, in de Kerkstraat of op het plein, dat ja. zie je niet meer. Hoe komt nee, dat? Nee, je ziet, je ziet hem. Nou, de stand is sowieso wat verminderd. Hè, al is het een heel goed muizenjaar geweest. En de, en, de knijnenstand gaat goed. Dus die stand gaat waarschijnlijk ook wel weer uh, vooruit. Ja. En dan is het territorium, dan is het gebied voor hun ook vol. Dus dan gaan die... Uh, ja, daar ook weer die mannetjes, die, de, de rekels, die gaan er ook weer op, op, op zoek, zeg maar, eerder, als, als de moertjes. De moertjes die gaan wel scharrelen hoor, in de zuidduinen zie je ze wel. Mm -hmm. En uh, als je dan in het donker loopt, dan zie je die oogjes, weet ja. je wel, en pats, die duiken gelijk weer weg. <laughs> en die hebben andere kleur ogen als En Dat is het leuke als je in het donkere excursie hebt. De een heeft oranje oogjes, de ander heeft weer witte oogjes. Leuk. Dus je ziet ja. of het een kat is, een vos of een damhert. Dat is, dat is ook wel heel leuk, wel uh, leuk om te ja. zien. Ja, maar ik denk dat daardoor mm -hmm. komt... Uh, okay. Dat de forse stand in het dorp minder is geworden. Om, omdat gewoon in de duinen de populatie kleiner geworden is. Ja, ja dan hoeven ze er niet uit te gaan. Ja, die dan druk is niet zo groot om, nee. om eruit te gaan. Nee, precies. Oké. Okay. Vanmiddag wandelen. Ja, uh, vanmiddag wandelen. We hebben de struinen in de duinen voor ons liggen. Ja. Er gaat natuurlijk nog een heleboel uh, andere dingen gebeuren. Uh, tot en met maart zie ik hier. Ja, wat, zijn, uh, wat zijn de uitspringers? Ja, bijzonder is ook wel, hè, dit, dat is dit jaar nieuw. We hebben altijd in de herfst, uh, hebben we het zelf met die, uh, in de bronstijd, de wildexcursies. Maar we dachten, mm. waarom eigenlijk alleen in de herfst? We doen het ook gewoon, uh, gewoon door het hele jaar heen. Dus we hebben 3 februari, dat is op een donderdag. Ja, misschien een beetje een bijzondere dag. Uh, daarom is het moeilijk voor waarschijnlijk voor kinderen om mee te gaan. Maar donderdag om uh, 3 uur, bij de oase ingang. En uh, start een wild excursie. Nou, het spotten van damherten, reeën en vossen. Dus eigenlijk wat we elke excursie doen natuurlijk. Maar dan zoomen we speciaal in. De boswachter gaat mee. Die vertelt over de dieren die je tegenkomt. Over de sporen. Over de vraatsporen. Die zie je nou ook heel erg. Uh. Want ja, we hebben toch in december uh, een heel wit uh, pak uh, sneeuw gehad. Dus die uh, damherten en uh, reeën zijn toch aan het beginnen te knabbelen. Maar ook de knijtjes trouwens en de struiken en bomen. Dus dat soort uh, sporen gaan ze er allemaal uh, naar op zoek. Dus dat is ook een hele interessante uh, excursie. Ja. Kort vraagje: het, het. Vraag, het viel mij vorige winter op in de duinen dat uh, veel barst van struiken... <lacht> afgevreten was, ja. waarschijnlijk konijn, als ik zie tot welke hoogte het was, herstellen die zich, die struik. Ja, want dat, de, de, de, het meeste waar dat gebeurt is de kardinaalsmuts. Ja, klopt. En, ja, en die kardinaalsmuts die, die wordt gevreten door konijnen, maar ook uh, vooral door de damherten. En de groene twijgjes van de kardinaalsmuts, nou dat is dan weer voor de ree. Dus, dus dat wordt allemaal Maar de uh, kardinaalsmuts heeft als bijzonder eigenschap, de sapstromen zitten dieper als bij de andere struiken okay. dus hij gaat er niet dood aan dus hij herstelt zich gewoon weer hij krijgt er wel een knauw van maar vooral van die dammetjes. Als hij in die bronstijd met die gewijden tegen haar zitten te rachen ja een gegeven moment je ziet ze soms ook wel eens helemaal omliggen weet je wel ja. Dan, ja, dan, ja dan gieren die hormonen weer door hun lijf heen en dan <lacht> wat. Ja, dan, deven, dan kennen ze hun eigen kracht, die mannen, man. Ja, ja, ja. <politischen> en euh, dus je ziet dat voor die kardinaalsmid. Soms wordt hij door de rupsen kaal getrokken. Ja, he, dat, het, het, ik vind het een van die struiken, maar die heeft het zwaar. Die heeft het echt zwaar, he, want die, uh, die stippelmot, daar, daar ja. heb je die, uh, die rupsjes ervan. Ja, ja die, die vreet hem helemaal kaal in het voorjaar. Ja. En dan toch komt hij weer helemaal terug. En dan is hij een beetje hersteld, dan de herfst die knabbelende reeën en herten aan hun stam, zeg maar. Maar het is een prachtige struik. Maar ja, dat is natuurlijk ja. ook uh, natuurbalans. Ja. Ja, dat, ja, en het hoort er ook bij. Want die kardinaalsmuts, daar zitten een heleboel mineralen en vitamines in. Dat vind ik zo verschrikkelijk knapper. Ik zag van de week... In, in de besjes, in de vruchten, of gewoon... Nee, in de bas. Ik zag van de week een paar van de jonge damherten. Dat moeten ze al afgekeken hebben. Want er staan er alles boompjes omheen. Hoor. Ook jonge boompjes, zou je zeggen. Maar precies, die kardinaalsmuts, ja. dat ruiken ze of dat zien ze van... van van, hun, ja, van de grote hert of zo. En dat vind ik, dat vind ik altijd zo knap van de natuur, inderdaad. Het is toch. Ja, het, het is de balans. Ja, ja inderdaad. En dat zoeken ze gewoon op. En uh, dat is gewoon lekker eten voor ze. Huh. We gaan terug naar de excursies, want ik zie er nog een heleboel, zelfs twee, die, uh, die mijn aandacht al trekken. En dat zijn de fietsexcursies. Ja. Die zijn, ja. vind ik, heel erg leuk. En uh, ik weet niet of je dat weer gaat doen uh, in het stuk waar je niet mag komen als wandelaar. Ja, we starten. Maar dat, dat doen we niet te vroeg, hè? Want uh, als je nu. Neem je, je veel kans op slecht weer of erg veel koud. Ja. Dus in maart starten we ermee inderdaad. Dat gaat het hele jaar weer door hoor. Twee per maand. En dat doen we gewoon ook om de mensen. Dan kun je ook... Ja, met de fiets ben je toch mobieler. Dan, ben je verder. dan kun je verder. Dan kunnen we dus ook in de infiltratiegebieden komen. Inderdaad. Ja. En dan kun je het hele waterproces vanaf het begin... Dan kun je het flesje vullen. Ja, ja zeker. <laughs> nou, ik denk... Ja, in de U-bakken, zo noemen we dat. Dat is het laatste. De laatste betonnen bakken in de duin zijn dat... dat het, is het water uit de infiltratiegeulen gestroomd. Dus dan is het water biologisch gereinigd. <coughs> nou, het is, uzelf, het is bijna drinkbaar. Maar dat zeg bijna. ik bijna. Drinkbaar. Want, kijk, ja, je kan het gewoon drinken. Wij als boswachter doen het altijd voor. Want wij willen niet... <laughs> kijk, als er dan iemand <laughs> iets krijgt, dan zijn wij dat. Ze zijn nog niet door de koolfiltratie of de ozonisatie geweest. Dus er kunnen nog wel wat bacteriën of virussen in zitten. Maar het is al zo schoon... Doordat het door al die lagen zand is geweest, dat het zo helder, ja, dat het eigenlijk keer gewoon zeggen drinkbaar. Um, ik ben een keer met je mee geweest, en toen uh, vertelde uh, jij of die andere boswachter dat dit water zoveel mineralen en uh, andere uh, dingen bevat, dat het eigenlijk spablauw is. Ja. Of toch beter. Beter. Ja, maar niet dat nou zegt. Nee, nee, dus ik zie een klein ja. beetje commissie aan. Ja. De, ja, dat is, mooi, de blauwe ja. flesjes. Ja, water, ja waternet blauw. Ja, we, we hebben de groene, hè, zoals ik. Ik heb hier altijd in het groen. Maar ook de blauwe. Hè, dat, zijn de, dat zijn de mannen die zich bezighouden met water. Zo ja. noemen we ze ook. De blauwe. Ja, daarom zo'n flesje van waternet. Met, uh, ja, en water laat weer. Is gewoon gezond. Er zit, zit niks, geen suikers in of andere dingen. Inderdaad, te veel... Mineralen zitten erin, er is niks uitgehaald. En het komt zo uit de kraan in één keer. er zit geen Kijk bij Spa Blauw bijvoorbeeld, bij, bij die flessen ja. moet er weer een fles tussen zitten. Een fles is altijd, ja, toch kunnen, kunnen bacteriën zitten. Ja. Of dit. Dat is bij ons niet, het stroomt zo uit de kraan. En uh, ja, het is gewoon zuiver ja. en ja, voedzaam ja. en gezond. Het viel oh. me wel op dat het, ja, dat is schoon. Ik heb het wel geproefd hoor, en ook van mijn eigen pomp in de duin. Ja, ja. Het smaakt een beetje ijzerachtig. Zijn, zijn dat mineraal of ijzer deeltjes die ja, daarin zitten? Dat klopt. Uit, als, je, als je dus uh, uit de duinen het pompt. We ja. hebben ook zo'n pomp. bij de We hebben zo'n paardenkeet midden in de duin staan. Daar schaften we af en toe uh, als, als boswachters. En uh, dan hebben we zo'n oude pomp staan. Pompen we het op. En dan proef je inderdaad een beetje de, de grondsmaak. Ja. ja, natuurlijke smaak. Maar dat, haal je, dat halen ze zelf bij de, uh, op opleidduin waar onze de ontharding staat. Want ja. het water is ook te veel kalk, zit er dan nog in, maar dat halen wij er ook uit. De ozonisatie, dat doodt nog die bacteriën en de virussen, die koolfiltratie. Dus dan krijg je precies een evenwicht en de smaak. Wat eigenlijk uh, mensen willen hebben. Wel voldoende levendig. Want je moet geen dood water hebben. He. Want als je. Dat heb je ook wel eens als je. Daar proeft het nergens naar. Nou, geen gloor erin natuurlijk. He. Dat heb je ook in bepaalde gebieden van Nederland. Dus van dat, ja, zorgen ze gewoon dat de smaak uh, optimaal is. Ja. ja, ik vind het. Uh, uh, nou wij drinken ook gewoon kraanwater, maar uh, toen jij dat vertelde, ik denk ik van, er gaan vrachtwagens met spaarblauw aan de door. Ja, ja, ja. Terwijl ja. oh, je ja. gewoon als je de kraan opent. Ja. Maar het is ook zo, wat je zegt, in andere gebieden wordt chloor toegevoegd, in het buitenland wordt chloor toegevoegd. Ja. En, en daar zie je dus uh, ook al staan, geen drinkwater en hier kan je gewoon echt alles pakken. Ja, het is gewoon hartstikke ja, goed. dit is... Dit is. Ik ga nog even kijken, want de fietsroutes dat zijn natuurlijk de uitzonderingen uh, bij uithoog. Uitzondering. Heb je nog ander iets, iets echt in die wandelingen waar je van nou, dat moet je doen? Ja, vroege kan... vogels? Ja, vroege vogels is altijd mooi. Wat leuk. Wat ik bedoel dan, niemand mag zo vroeger in als, de, als die excursiegroep van de vroege vogels. Nee, want het, even voor de duidelijkheid, de tijden zijn, uh, de, de openingstijden van het gebied is soms opgang. Tot zonsondergang, Tot zonsondergang, hè? ja. En, en, en vroege vogels zo... begint om 7 uur. Ja, precies. Die vroege... ja, de ene keer, Het gaat een beetje met de zonsopkomst mee, hè? zie ja. je dat? Hij tot... In maart is hij alweer om 7 uur. Ja. En in uh, februari uh, is hij <coughs> daar nog om 8 uur. Maar hij zit er echt altijd een beetje op het randje, dat, het, uh, dat de zon net nog niet op is. Ja. En normaal gesproken mogen andere mensen niet in. En dan is het gewoon nog heel stil. En vooral zo je gauw je bij de ingangen weg bent... Dan uh, ja, daar kom je geen mens meer tegen. En hij doet eigenlijk net als de boswachters ook doen met, met die excursies. Hij gaat struinen. Maar hij gaat vaak in op uh, kleine details. Hij weet, de ene is enorm gespecialiseerd weer in, en, in insecten. Weer die andere in, in struiken. En weer eentje in spinnen. Dus ze gaan echt in op bepaalde items. We en bepaalde dat dieren. Mag ja, okay. dus, dus dat is... Uh, ja. dus dat, dat, ja, dat is heel bijzonder natuurlijk. Ja. Ja, ja. ja, ik zie op 12 februari een wandeling die de soep inloopt. <laughs> ja, ja, dat is de, de snette wandeling. He. Ja, dat is, dat is ook ja. mooi, spectaculair. Want dan ga je door een gebied heen waar, uh, waar heel veel zandverstuiving is. En dan kom je uiteindelijk uit bij, bij Panneland. Er staat ja. ook weer zo'n lekker pannenkoekhuis. Ja, ja, ja, ja. Nou, en, die, en die heeft een eigen gemaakte etensoep voor ons klaarstaan. Ja. En dat oh, krijgt ook de groep. Dat hoort er dus allemaal bij. Dus je hebt je verhaal van de, van de boswachter. En lekker je, je potjes net. Nou en dan gaan ze weer uh, opgewarmd terug. Ja. ja. Nou we zijn weer... Uh, met, met dit weer uh, is het natuurlijk heerlijk. Ja, goed. We ja, zijn weer, uh, uh, er al We zijn zo aan beginnen. We hebben redelijk bijgebracht Gerard. Oké. Okay. Bedankt voor je komst. Graag gedaan. Uh, Oké, okay, en uh, ik hoop dat je een hele leuke, gezellige middag hebt. Ja, ik moet zou zou weer even goed uh, afmatten, die mensen. <laughs> Oké. <Okay>. hartelijk <laughs> ja, bedankt. Bedankt. Onder de groene hemel, in de blauwe zon, speelt het blik een harmonie in een grote regenton. Daar trek over de heur.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 ZANG De orkest in een grote regenton. Daar trekt over de heuvels en door het grote bos. De stoet voor goed de bergen in van het Circus -Bos. En we praten en we zingen en we lachen. Het luidt van Maas en Waal. Van Maas en Waal. komt van, van Maas en Waal? Ja, Bouwerwijn, dat is groot. En daar ook daar heb je water. Ja dat sluipt wel aan bij Waternet. Um, maar we gaan weer terug. Maar ja, we blijven toch in die, in die duinen hangen. Ja. Uh, er zijn een aantal bijeenkomsten geweest. In Nieuw Unicum. Over het Ecoduct. Het Ecoduct. Uh, en daarna is het in... Uh, hij moet iets zachter denk ik. Want ik hoor alles uh, galm hier. Uh, daarna zijn we naar het NH Hotel geweest. Hebben het over uh, de fauna faunabeer gehad. En daar was gedeputeerde Bond. En op beide... Uh, Bijeenkomsten heb ik Joke Bijs Bloemen gezien. Moet ik Bloemen zeggen of Baijs? Joke Bloemen -Bijs. Nou, ik doe gewoon bloemen. Joke. <laughs> Joke, welkom. Ja, dankjewel. Um, we hebben allerlei uh, specialisten aan het woord uh, gehoord. Uh, mensen uh, met, met mappen aan het zwaaien over rapporten, uh, ja. dierenbeschermers, pro-mensen, tegenmensen. En uh, wat ik aardig van jou vind, jij bent gewoon liefhebster van de duinen. Absoluut. En zo spreek je ook op zo'n bijeenkomst. Ja. Dat vind ik... Uh, ik wil dat, dat je geen specialist bent, want ben je namelijk wel. Als je liefhebber van de duinen bent, dan ben je specialist. Jij kijkt wat er loopt, jij, ja, jij, jij geniet van de duinen. Ja, Hoe vaak kom je er? Uh, gemiddeld drie tot vier keer in de week. En dan meestal een wandeling van anderhalf uur ongeveer. Zoiets. Ja. Welke, welke kant ga je dan? Uh, Maakt het jou niet uit, je gaat nou, dat, naar binnen en je ziet wel. Nou, wij noemen dat, ik loop met een aantal andere mensen, en wij noemen dat altijd een beetje toverlopen. Wij zijn bijna altijd van het pad af, wij gaan van het pad af. En ik weet het gebied zo goed dat ik kom wel weer op een pad uit. Uh, Gerard zegt dat, dat je van het pad af moet, hè? Ja, ja, ja, dat is juist het leuke. Want je kan zaden meenemen. Uh, je, je, je neemt van alles mee. En je ziet zoveel meer als je buiten de paden gaat. Met, met zaden meenemen bedoel je, het plakt aan mijn schoenen en ik zeg ja, het ergens anders absoluut. neer. Hè? Want je mag niks meenemen. Nee, dan... nee, nee, nee. Nee, natuurlijk niet. Het <lacht> <lacht> zou meenemen. niet durven. Het <lacht> zou niet durven. Wat vind jij zo bijzonder aan die... Uh, aan die waardlijnduinen um, de rust de stilte en de kleuren het is zo rustgevend zo mooi, zacht geel, zacht groen als je nu kijkt ik was er afgelopen woensdag voor het laatst en dan kijk je, sta je op de Pollenberg, waar Gerard het net over had. Die gaat die beklimmen vanmiddag. Ga die gaat hij beklimmen vanmiddag. En dan kijk je richting de zee. En dan zie je de, de, de, zie je de als het helder is, zie, zie je de duin. Hm. De gele stukken van het strand waar je, de, de afslagen zeg maar. Of de wie weet dat precies. Ja, de, de top van de duinen de, de van, waar die, die overgang maar, is. Ja, ja. Precies, maar En dan zie je al een waas over de, over de bomen. Dus je ziet al dat... Er gaat wat gebeuren. De rode knoppen, dat zachte groen. Dus, nou ja, dat, ja. En dat is gewoon ontroerend mooi. Dat en dan alle herten natuurlijk. Het moet ja. niet al te hard gaan vriezen nu. Nee, nee, nee, dat is waar. Dat is waar. Maar het is ja, heel ook, mooi. Dat, ook dat herstelt. De natuur ja. herstelt zichzelf. Ja. Dat, dat hoort er een beetje bij. Als je dan zo op zo'n woensdagmiddag... Ja. In alle stilte en in alle rust ja. door die daarna heen wandelt. Ja. En je neemt het tot je op. Ja. En je komt dan donderavond op, op zo'n bijeenkomst. Ja. Wat moet je nou wel niet denken? Ja ja, ja, ja, ja. Nou ja, het probleem is met dit soort gevallen. Als het mensen en dieren gaat, dan spreekt emotie. Spreekt dus mensen worden een beetje emotioneel. Ja. En, dan, ga, en, dan, verga, en dan, dan vergeet je vaak ook de, de realiteit. Ja, en, ja. en dan worden mensen wat hysterisch. En die gaan, dat, dat, ik, maar ik kan het me wel een beetje voorstellen. Maar ik, ik begrijp wel... Dat er wat gedaan moet worden. Ja. Want we hebben er allemaal overlast van. Ze lopen bij mij ook in de kost verloren. En bij jullie ook. Uh, ja, het dorp, midden door. Maar ja, oké, in het dorp. Het, het, kijk, dat er wat moet gebeuren, is duidelijk. Ja. De opkomst, dat verbaasde me. Dat er toch zoveel mensen daar komen. Van ik wil het weten. En dat hadden ze in de Unicum. Jij was daar ook, Ben. Toen. Nou, ze hadden niet verwacht dat er zoveel mensen zouden en wat komen. Wat ik van Nieuw Unicum vond, uh, we zouden, en dat hebben we de week later met uh, Jacqueline Groen over gehad, en oh, ja. de, tegen, de tegenstanders die kwamen niet opdagen, dus het was eigenlijk een, uh, een goede uitleg van mevrouw Groen. Ja. Want het ging over het uh, recroduct, ja, ja. en ik heb eigenlijk alleen maar fietspad gehoord. Ja, ja, ja. Wat vind je van een fietspad door dat gebied, um. na de uitleg? Uh, tegen, gewoon tegen. Ja, toch? Ja, ja, ja. Ik geef die meneer Hobo die er ook gisteren of donderdag was. Weet je, je moet, uh, die wil dus van, vanaf de oase tot aan de Zandvoortse Laan Over de dienstweg, hè. Die, die ligt er al, ja, ja, ja. die kent hem. En uh, daar dan langs. Uh, dus aan, aan de buitenrand gevoerd. Aan de buitenrand, van het buitenrand, precies. Maar ik, ik, ja, ik, ben, bang zo, ik ben zo bang dat als je daar zondagmorgen loopt, wat dan ook... Op, dat je er gewoon door die mountainbikers... mountainbikers bijvoorbeeld... er van afgesist wordt. Van ja, maar dat heeft, aan die, de de dat heeft die mevrouw uh, uh, ontkracht. Ja. G geloof je haar niet? Nee, ik geloof haar nee? niet. Nee, ik, geloof haar niet. Nou, ik heb het plan twee keer bekeken. En, uh, en, want ik moet eerlijk zeggen... dat heb ik ook tegen mevrouw Groen gezegd... die uh, tekening die u heeft laten zien... die is onbevredigend voor iedereen ja. die in die zaal zit. Ja. Dus ik heb later een andere tekening mogen zien... Ja. en toevallig uh, staat er nu op zandvoort info Ook een okay. uitgebreidere tekening. Stond in de ons Dagblad ook. wat oh, ja, beschrijving wat, wat, wat grote ja, tekening. Ja. Dus je kan nu echt die route goed zien. Um, ze krijgen de kans niet om, om de duinen in te gaan. Nee maar, nee, maar dat maakt niet uit. Je moet, je moet, kijk, als ik, ik, ik maak een keuze. Wij wonen in een fantastisch gebied. Ik kan kiezen Kennemerduinen, ik kan kiezen Waatlijnduinen, ik kan ja. kiezen het strand. Ik... Als ik, als ik wil fietsen, dan ga ik naar de Daar word ik, Dat vind ik heel onprettig, want ik word er onrustig van. He, die wielrenners en dit en dat. Ik, laat mij nou de rust verkiezen boven, he, boven de Kennemerduinen. Ik vind als je gehandicapt bent en je krijgt hebt een speciale, je krijgt een speciale dus een pas. plek een pas om te fietsen. Mensen uit Nieuw Unicum. En dan moet het bij laten. Dus mensen, je mag daar fietsen met, ja, als je gehandicapt bent, als je een vergunning krijgt. Maar normaal laat het een stiltegebied blijven. Ja. Alsjeblieft. We kunnen kiezen. We kunnen zeker kiezen en uh, de discussie ook nog niet helemaal ten einde, geloof ik. Nee, wel. nooit. Nee, nee. Er, er waren voorstanders en tegenstanders. Ja. En die discussie die liep in mijn optiek een klein beetje uit de hand, omdat het, uh, het fietspad gewoon de overhand kreeg over waar nou, ja. we het eigenlijk over zouden ja, hebben. Ja, precies. Um, dus daar gaan we het nu over hebben. Ja, oké. Okay. Van de waterleidingduinen aan de overkant, ja. uh, zeg maar achter uh, de manege. Ja. Die, dat is de meest bekende naam, ja. geloof ik. Ja. Dat is eigenlijk een heel klein stukje. Ja. Wat vind ja. je daarvan? Want we, we praten, er is wel gezegd, er komt nog een viaduct, er komt nog een viaduct. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar in eerste instantie uh, het gaat een heel groot gebied over in een heel klein gebiedje. Want Um, wat heel druk bewandeld en befietst ja. wordt. Ja, maar ik had het idee dat die, dat viaduct in het grote terrein uit zou komen. Dat is niet, dit is niet waar. Het komt er op een heel klein stukje uit. Ja. ja. Wat vind je daarvan? Want als je daar tienheid in zet, is het vol. <laughs> ja, ja. Nou ja, weet je, je moet, ik denk dat ik je eerst de plannen moet maken. En want want, want wat, wat heeft het nou voor zin om daar een recoduct te doen? Dat gaat tussen de 9 en de 10 of 11 miljoen euro kosten. Ja. Ja. Dat wordt dus voor fietsers wandelaars, beesten en uh, paarden ja. hè, wat wij begrepen hebben ja. uh, dan lopen die beesten zich toch daar weer klem want dan komen ze in het gebied achter het Max-Euvenplein of Max-Euvenstraat waar mensen hun honden mogen uitlaten ja. waar mensen nee, nee, fietsen Nee, dat is dus de fout die gemaakt wordt de ja, spoorlijn zit daar nog maar de spoor, maar nee, maar ja, ja dat, dat klopt, dat dacht ik eerst ook maar als je achter de manege kijkt, ja, ja, ja. is daar een fietspad. Ja, dat klopt. Ja. Daar, daar landt dat viaduct niet. Het viaduct landt meer naar rechts. En dat, ja. is, dat is een gesloten stuk. Dat is een gesloten stuk. Maar we moeten die herten dan naartoe? Nou, ja, niet. Nee. We kunnen toch ik allemaal op? Nee, ja. dat, dat is het vervolgtraject van het volgende week. Ja, maar goed. Wat dacht je wat dat kost, Ben? Wat dacht je, en, en Don? Wat dacht je wat dat kost? Ik heb al bedragen van het totale project. Hè? Als ja? je land met waterleiding bent, zo'n <lacht> 60 miljoen Ja, nee, euro. het spoor over en dan nog de, de, zandvoer, en dan nog de, de zeeweg. Ja maar, hekken, ja, maar alle hekken. Je van alle hekken, alle obstakels die die beesten tegenkomen. Als ik het beluister... Uh, met die uh, planmakers dan ja. is daar wel willing uh, is er wel wilsbereidheid om dat uh, om dat allemaal af te maken van de provincie en van uh, ProRail. Ja, ja. En, en, en de Europese subsidie heb ik begrepen ja. van mevrouw ja. Groen hè? Ja, dat, ja. dat was uh, een van de, <laughs> de meeste duwers voor, <laughs> voor die eco-duct. Alles ging het, feestje ja, ging het feestje door. Ja, ging het feestje door. Dus, dan dus dan... het is wel een, een, een, een oplossingsgericht. Uh, ja. denk. En, en als je. Wat ik eruit begrepen heb, en ik heb later nog met die mevrouw staan praat... Er komt een scheiding tussen uh, uh, recreanten en dieren. Ja. Dus uh, zou die soep niet een beetje te heet gegeten worden? Nee, ik denk, nou, weet ik niet. Ik, ik, ik, ik denk zelf dat mevrouw Groen blijft dromen. En, want het is niet. Ik denk niet dat het te realiseren is. Ik denk het niet. niet. Het kost. Nou, dat, al die drie dingen. Al die drie ecoducten of ja. een dat is veel te duur. Dat, en we moeten allemaal in deze tijd, nou, ik, ik vind het, die beesten die redden zich over het algemeen. Maak de hekken hoger en kijk dan en monitor dan vijf jaar van wat gebeurt er. Ja, dat is, dat is de donderdag dus ook gezegd. Ja. Uh, voordat je allerlei dingen gaat doen, ja. maak eerst dat hekkenplan ja, nou eens absoluut, af. Absoluut. Ja. ga dan eens kijken. Ja. Maar er zitten wel gaten in die hekken, in dat hekkenplan. Ja. Want ik heb ze nog steeds horen praten over uit de Ja, maar dat moet ook kunnen natuurlijk. Dat bezig... ja, maar dan, dan uit... gaan ze toch weer naar buiten? Toch? Jawel, jawel maar, dat, maar als je dat op bepaalde plekken doet waar, waar, de, waar ze dan niet zoveel... Gevaar of, uh, gevaar of schade kunnen aanrichten. Mm -hmm. Ik vind wel dat je een bepaalde plekken moet openhouden. Zou je dat aan het strand bijvoorbeeld kunnen? Nou, aan de bijvoorbeeld zeezijde. Aan de, aan de, in, de, in de buurt van de, ja, tussen Zandvoort en Noordwijk. of Slag. Ja, ja. Dat je daar een ruimte houdt dat ze, dat ze die kant hebben. Niet richting Duinen, niet richting dorp natuurlijk. Nou is dat precies wat ah. mij jaren geleden is overkomen ah. toen ik met mijn brommertje ja, ben uh, uh, ik reed met mijn brommertje van Zandvoort naar, uh, naar Katwijk want ik, oh, ja. ik werkte in Katwijk dus ja. elke dag met brommetje. Ja. Nou, dat is mijn eerste kennismaking geweest met een hert. Die stond okay. zelf voor die bromfiets. Ja. En ik met bromfiets wel, hup, de duin ja, in ja, natuurlijk. Ja, ja. Dus als je de <laughs> daar openlaat, gaat ja, het ja, ja, ja, ja, ja. Wat ik ook een, uh, uh, een punt vond waar heel snel overheen gebabbeld werd, als je dat hele uh, hekkenplan uit zou voeren met hoge hekken, ja. is uh, waternet verantwoordelijk ja. voor de schade. Ja. ja. En er werd gesuggereerd ja, ja, ja, ja. dat men dat expres niet doet ja. om die schade te voorkomen. Dat hoorde ik al jaren. Dat ik al jaren zeggen. Ga je daarin mee of, of, of is, dat, is dat te gemeen denken? Ik denk wel dat het een beetje waar is, ja. Van als we nou niet overal de hekken hoog, hoog maken. Dan, dan hoeven wij die verantwoordelijkheid niet te nemen. Ik denk wel dat het een vorm het van. Het zal wel een juridisch advies ja, geweest zijn. Zou het ja. een stukje rust geven bij uh, mensen die. Uh, want je hoorde heel veel over aanrijdingen en dat ja. soort dingen. Ja. Dat uh, Waternet of de, de, de gemeente Amsterdam zeggen van wij gaan ons garant stellen of wij stellen ons open voor schadeclaims. Zou dat een rust geven? Ja. Het zal wel rust geven, maar ik denk niet dat Amsterdam. Amsterdam is bijna failliet. Die ja. kunnen dat nooit betalen. Die kunnen behouden, de kogels zo. niet betalen. Nee. <laughs> nee, nee. Maar nou goed, um, even genoeg over, over herten, ja. want gaan we gaan het straks nog een keer over hebben, ja. denk ik. Uh, wat zijn voor jou de mooiste uh, punten in de Waterleinduim? En daar heb ik nog op uh, de ga ik ja. eerst aan. Eerst mooie punt. Ja. Uh, nou, ik vind zelf uh, vind ik de Tonnenblink uh, een prachtige berg, waar Geert het net al over had. En de Pollenberg prachtig, uh, het Rozenwatersveld. Waarom, waarom, waarom is die zo prachtig? Die Pollenberg? Omdat je zo'n prachtig panorama hebt over de zee. Uh, je kan de zee zien, je kan de Muiden zien, en uh, Muiden, Hooghovens. Dan kijk je, draai je om, dan zie je het havengebied van Amsterdam. Uh, je ziet uh, de Bafel aan de, op de Leidse Vaart. Je ziet de Grote Kerk op de Grote Markt. Dan kijk je verder en dan zie je Schalkwijk. En dat, je hebt een panorama. En, het is zo, en je ziet bijvoorbeeld ook de Toren van Schiphol. Die kan je ook zien. De, de, je staat midden in de duinen ja, en in, in en de stad. Ja, ja, staat ja, omgeheids. Ja, ja, ja. Maar je ziet alles. En de PTT-toren PTT in de Waarder. En de PTT-toren, precies. En het, is, het, ja, het geeft me een gevoel van... Uh, Wauw, altijd weer kippenvel. Een en als ze ja. daar dan de herten lopen en, en, en ik kom ook, ik weet een beetje in het regengebied, dus ze zijn inderdaad, wat Geert zei het wordt steeds minder, maar ik, ik kom ze wel eens tegen en het is, ja kippenvel als je ze weer weg ziet rennen voor je ja. geweldig, ja. Nou ja, dat staat in ieder geval niet ter discussie, nee, dat gelukkig, houden we allemaal. gelukkig, gelukkig. Dat is, uh... Dat is niet het punt van de discussie. Gezien de tijd... Ja. Uh... Ja. Nou, we hebben met een bevlogen uh, Zand, zeker, duin, zeker, duin, duingebied liefhebber zeker, gesproken. Zeker. Ja, tijd ja. dat die ja. ook eens aan het woord komen. Ja. ja, maar het leuke is dat uh, je hoort allerlei specialisten met allerlei richtingen. Dierenbeschermers, uh, pro-mensen, mevrouw Groen bijvoorbeeld. Het ja, ja, ja. is allemaal goed. Ja. Maar ja. dit is gewoon iemand die gaat in de duinen wandelen. Ja, en dat, ja. dat vind ik eigenlijk veel leuk. Ervaringsdeskundige ja. is nou, vaak leuk. <laughs> nou, Jongens, valt wel mee ja. hoor. Joke, we komen nog ja. bij je terug voor dat advies. Ja, ja gezellig. Ja. bedankt. Ja. bedankt. Ja. Oké, okay, jullie voor je ook kom. bedankt. Dankjewel. Succes met je programma. their John Deere letter. Now Elmer got to wondering why she'd up and leave, and he remembered that night down at the Dairy Queen, she was talking to a crop duster by the name of Clyde, a slick looking fella, smelled like pesticide. Two and two together, and he figured out she was probably flying high with old Clyde right now, and his heart was breaking just like a sheer pin. Still couldn't. Hey, stay. We hebben nog even discussie aan tafel, maar aangeschoven zijn Wilfred Tatus, wethouder toerisme-economie onder andere, maar in verband met het onderwerp waar we nu over gaan praten zeer zeker belangrijk. En Floris Faber, bestuurder van het ondernemersplatform Zandvoort, hotelhouder lokaal en eigenlijk veel belangrijker nog onze gast hier... Van, van elke man. zaterdagochtend. En in het bestuur van de Stichting Marketing. Zand. En, en in het bestuur van de Stichting Marketing. Kijk, aan, aan, aan heel wat nevenfuncties. <lacht> ja. Ja. Ja. Ook nog Horeca Nederland. we uh, moet je wel... een onderzoekje naar nevenfuncties gaan komen. Ja, <lacht> ja. <lacht> onderzoekje <lacht> naar nevenfuncties. Uh, waar het over gaat is uh, over... Het Deltaplan. De Deltaplan het Deltaplan uh, verblijfstoerisme. Ja. Uh, gezien het, uh, het... Er worden nog wat, uh, wat dingetjes uitgewisseld. Bedankt, de startnotitie is donderdag neergelegd. Er is over gesproken. Kunt u ons, uh, zeker de luisteraars, in het kort vertellen wat het Deltaplan inhoudt? En hoe is het gekomen? Uh, gekomen is omdat er een noodzaak is dat wij het verblijfstoerisme een enorme stimulans gaan geven hier in Zantwoord. Ja. Uh, maar het Deltaplan impliceert een beetje, als we gaan denken aan het echte Deltaplan, dat er een, een, min of meer een noodsituatie is. Het uh, precies, uh, het zegt ook dat het iets groots is ja. en het zegt ja. ook dat het iets is wat we met z'n allen moeten doen het is niet zo dat, uh, of bijvoorbeeld de overheid, of alleen maar de ondernemers nee, het is iets wat gezamenlijk opgepakt moet worden en wat eigenlijk uh, uh, zeg maar bijna vijf jaar geleden al gestart is met allerlei kleine acties uh, die noodzakelijk zijn om zo ver te komen dat we nu inderdaad zo'n Delta-plan op kunnen zetten. En dan denk ik bijvoorbeeld... aan de reorganisatie van de VVV. We hebben een zelfstandige VVV... die gewoon nodig was... om dit op poten te zetten. Uh, dat, is, uh, dat is één punt... ervan. Een andere zaak... die uh, ook in het vorige college... Uh, de vorm heeft gekregen... dat is de structuurvisie... Uh, voor Zandvoort... voor de komende... 20, 30, 40 jaar... Uh, daar is een hele duidelijke keuze gemaakt uh, in de participatieronde door de bewoners. Dat men wil en toerisme en een comfortabel woonklimaat hier ja. in Zandvoort. En dat is dus vooral dat laatste. Dat is iets wat we niet uit het oog moeten verliezen. Wij zijn ook een woongemeente. En dat betekent dus dat we daar uh, geen... Uh, uh, ja, afbreuk aan moeten doen ten koste of te, ten gunste van het toerisme. Het moet dus ja. duidelijk en en zijn. Een goede, maar, een goede uh, balans tussen uh, toerisme en, en woning. Dat ja, is, dat is de Maar als je hier woont kun je ook profiteren van de ja, voordelen van ja. dat toerisme. Wij zouden nooit een HEMA hebben als we niet een toeristenplaats zouden nou, zijn. Om, om, om, om een voorbeeld als dat dus echt het het... het nou ja, maak... oh, dat is dus een stukje comfort. We hoeven niet naar. Nee, nee dat geldt voor de banken, dat geldt gezondheidszorg, dat yep. geldt voor een heleboel Punten. En uh, nou ja, dus wij versterken elkaar, zeg maar, toerisme en het woongenot. Dan wil ik toch terug naar het plan. Wat behelst het plan? Uh, nou, het plan, uh, dat, nou ja, dat is heel duidelijk. Er is een, een kader gesteld. En dat kader is dat wij uh, over een periode van vier jaar 250.000 uh, uh, meer overnachtingen willen hebben in Zandvoort. En dat betekent dus dat alle zeilen bijgezet moeten worden. Dat in eerste instantie zullen we dus moeten zorgen dat er mensen naar Zandvoort willen. Meer mensen naar Zandvoort willen komen. Ja. Wij hebben nu, omdat wij eigenlijk de badplaats zijn van de metropool Amsterdam, dat is dus eigenlijk... Een nieuwe kreet voor iets dat ja. al lang bestaat. De hè, regio want, Amsterdam gaat hier naar het strand. Uh, de facto is het altijd zo geweest. Dat ja. is altijd zo geweest, maar ja. Het, het, krijgt nu, het krijgt nu een naam. Ja. En iedereen die ziet ook dat dat zo is. Want uh, vijf jaar geleden, als je de naam Zandvoort noemde hier in de regio of in Amsterdam, nou, dan werd dan uh, schouderophalend gereageerd. Ja. En ik heb toen gezegd, en mijn collega Bierman, uh, met, die heeft zich daar ook enorm voor ingezet... Ja, wij zijn wel jullie badplaats. Jullie worden straks zo groot en jullie mensen, jullie inwoners, die moeten recreëren. En daar zijn wij belangrijk voor. En het grappige is dat na twee, drie jaar werd het omgekeerd. Toen zei Amsterdam, ja wij worden wel heel groot en onze mensen moeten recreëren ja. en daar hebben we jullie voor op, nodig. Op jullie strand. Dus, nee, maar, maar dat, is, ja. dat is een kwestie van verkopen ja. geweest. En, maar dan praten we nog altijd over het dagtoerisme. Ja. ja, dus niet Hè? verblijfstoerisme. Nee, maar, maar dat betekent ja. dat je dus én uh, een comfortabele woongemeente moet worden. Ja. Dat je het verblijfstoerisme moet uh, Antimeren. Ja. Maar dat je het dagtoerisme niet moet vergeten: dat ja. is voor ons een hele sterke. Uh, uh, yeah, uh, uh, uh, uh, uh, hoe heet het? Uh, pijler waarop onze economie op dit moment drijft ja. ja. ja. 250.000 eh, overnachtingen meer, heel veel. dus dat en komt daar, er bovenop nou dat precies en, okay. en, en dat is dus een streven, die lat is hooggelegd als je hem uh, op kniehoogte legt dan, uh, krijg je geen, iedereen dan krijg je geen enthousiasme, die is hooggelegd, maar het is wel een streven en dat betekent dus dat als dat lukt, hè, en ik geloof daar heilig in hmm. dan moeten we daar ook bedden voor hebben maar dat is niet onze eerste zorg de eerste zorg is mensen naar Zandvoort brengen, want de bezettingsgraad van de hotels en ook van de kamerverhuur, die is nou niet zo bijzonder over het hele jaar genomen. Ga ik even naar uh, Floris, hotel jij ook, en met allerlei nevenfuncties. Je doet ook uh, de horeca, dus je praat met, uh, met mede hotelgenoten en personeel. dus ja. merken jullie dat echt uh, dat afnemend is? Ja, het is erg slecht. Het is erg slecht? Het is erg slecht. Ehm... Um... Dat heeft met alles te maken hoor. Het is, uh, in, in Noordwijk is het nog ernstiger. Ja. En uh, je zit met een gegeven dat uh, de crisis uh, die hakt uh, lekker door. Mensen houden de portemonnee dicht. Uh, in de hotellerie uh, uh, heb je het fenomeen van de booking sites. En, uh, en zelfs de hotelveiling. En er zijn uh, gerenommeerde vier ook in Zandvoort, die zetten een kamer gewoon op een veiling en die beginnen met een bod van 2 euro. En als je mazzel hebt dan kun je dus voor 15 of voor 20 euro een kamer krijgen. En dat doet de branche zelf hoor. Maar nou, die ontwikkeling hou je dan niet tegen. En dat betekent netto netto dat er veel te weinig omzet is. Dat is correct, maar dat veiling dat, uh, dat en het en, en wegzetten van hotelkamers is natuurlijk wel iets wat met de tijd meegaat. Het internet is, uh, is Ja. En toevallig kijk ik ook wel eens op die site. En ik zal je vertellen, een jaar of anderhalf geleden was er misschien één, twee hotelletjes op. En nu zie je heel Nederland erop staan. Ja, klopt. Dus moeten we daar niet mee als zandvoort? Ja, maar de hotel als zandvoort doen daar wel in mee. En de VVV die neemt het voortouw. Mm -hmm. Dus waar je nu in zit is dat de sites vrij uh, sterk bepalen uh, wat je omzet kan zijn en wat de prijs is. En daar moeten we op reageren. Mm -hmm. En ik doe dat hier in totaal, ik ga niet met mijn prijszak, heb ik nog nooit gedaan. Maar ja. ik heb dus heel veel vaste gasten en het stroomt nu eigenlijk helemaal vol met voor de carnavalsperiode vluchtelingen. Vluchtelingen, ja, de, de, de, ja. de Duitsers die geen carnaval ja. willen vieren komen, dat is ook dat is prachtig. Ja. Maar dat is uh, niet alleen Duitsers hoor, dus uh, ik heb ze wel uit Amsterdam ook Limburgers. die dan... Uh, ...die dan die dagen, dat, want er wordt er ook gefeest daar... ...dat ze weg willen. En ver Limburgers en Brabanders. Mm -hmm. ja. Dus wat je moet doen... ...is vol zelfvertrouwen, ik roept dat steeds... Uh, ...bij je product blijven... ...en uh, je prijs handhaven... ...en, uh, en dan geldt voor zand voor... dat uh, ...want dat is natuurlijk een geweldig uitgangspunt. Mm -hmm. uh, uh, alle variabelen... ...die behandeld kunnen worden, die moet je pakken. Oké. Okay. Voordat we naar de remedie gaan... Uh, ...ik was van, uh, van de week... ...bij de behandeling in de commissie... Uh, er is een teruggang geweest in het aantal beschikbare bedden in Zandvoort. Want daar is de zorg uit voortgekomen. Uh, wat heeft dat veroorzaakt? Het is niet alleen de economie natuurlijk. Hè? Nou ja, welvaart. Wel? Welvaart. Wel, welvaart, denk ik wel. Uh, het is in de Zandvoortse historie heel gebruikelijk geweest... dan heb ik het over de laatste honderd jaar... dat de Zandvoorters zelf hun huis verhuurden in ja. het hoogseizoen... en dan zelf in het kolenhok gingen zitten... En uh, ja, door de welvaart die eind jaren 60 en 70 uh, toch ook Zandvoort raakte, was dat niet meer nodig. Want nee. het was gewoon nodig om het gezinsinkomen aan te vullen. En je gaat niet voor je plezier in een uh, kolenhok zitten. Nee. Nou, dus zeg ik dat iets extreem. Maar uh, dat geldt natuurlijk ook voor de Duitsers. Die ja. uh, hoefden niet alleen naar Zandvoort te komen. Die konden ook voor hetzelfde bedrag ergens anders naartoe. Uh, en uh, het, het was ook wel eens omgekeerd dat dus de gasten in het kolenhoek gezet werden en ja, die, pik, die pikten dat niet men wilde, ja, ja. Men, nee, men wilde, men wilde toch kwaliteit hebben en uh, dat is een reden dat een heleboel mensen geen kamer meer wilden verhuren. En de ja, prijzen in Zandvoort ja. werden door de welvaart gingen ze ook mee. En uh, dat is zo'n, zo ja, zo, ja. zo ja. cyclus het, het, het die... Het hobbelde achteruit ja, zullen ja. Nou, en dat betekende dus en, uh, dat wij weinig overnachtingen meer hadden relatief. Uh, daarbij een heleboel grote hotels die begonnen zwaar verouderd te raken. En de investeringen daarvoor, die bleven uit, die bleven nou. uit je ja. hebt dat kunnen zien... Bijvoorbeeld in de tijd Hotel Friesland, Hotel Welgelegen, allemaal van die... Iets eerder totaal, al bouwers natuurlijk. ...die, die totaal verouderd waren ja. en het geld om dat totaal te vernieuwen was er heren, Er kijkt iemand heel streng naar mij en uh, naar jullie waarschijnlijk ook. We <laughs> lopen tegen het nieuws aan, dus daar gaan we eerst even naartoe. En na het nieuws en de boodschappen we komen we weer terug. Even dezelfde heren. Ja. We gaan naar de We nemen broodjes en koffie mee. Oh, het is zo'n zaligheid als je van de duinen glijdt in zandvoort aan de zee. Ik het. Schau maar Heinrich, daar is dat meer. Ik was je vroeger, maar met geweer.